بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين أما بعد فهمت برخرافة دعوف رفع النوافل نوافل اسم الفاتحة النفل حزق صلاة الضحى مستحبة استحبابا مؤكدا صلاة الضحى صلاة الضحى uh, ...is uh, een gebed dat uh, Doha, dat is een bepaalde tijd. En dat is voor zowel Voor zowel En uh, na zonsopgang, op als de zon de hoogte heeft bereikt van de speer. Daarna nog een beetje en dan begint de tijd van Doha. Maar Doha kun je bidden wanneer het toegestaan is na zonsopgang om Nefila te bidden. Hij zegt deze salat op Doha...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 hij zegt, uh, de meeste om het, om het te hebben te, te, te kunnen verlichten is 8, 8 rak'aad. En gemiddeld, of uh, middel, uh, aantal, dus voor de beloning is, 6. En minimaal 2 rak'aad. Als je 20 wil doen, is het toegestaan. Want dat is een mening in de mede die zegt nee. Volgens mij heeft uh, Imam al-Bazi, qadi al-Bazi dat uh, gezegd in zijn commentaar op moord van Imam Malik. Maar Imam Benani, heeft gezegd, uh, het is gewoon toegestaan dat je meer dan 8 bent. Het is niet makkelijk, Maar voor de meeste beloning, maximaal 8, minimaal 2. En gemiddelde beloning is 6. Uh, dit is wat uh, de imam uh, al Abi al Azhari of uh, Imam Shadili heeft gezegd, of Salat al-Doha En daarna uh, spreekt hij over uh, Tahiyat al-Masjid, groet van de moskee. Is ook mustahab, zegt hij. Maar het is, het is alleen mustahab voor diegene die wil gaan zitten in de moskee. Dus je gaat naar de moskee en je wilt gaan zitten. Zeker doen, studeren. Gewoon zitten. Denk over de schepping uh, die Allah heeft geschapen. Je wilt gewoon zitten. Maakt niet uit. Je wilt zitten. Dan is het mustahab voor jou om deze taheet en te bidden. Maar je moet wel in staat van tahara zijn. Van de reinheid. Dus door of uh, verplichte woord. En de tijd moet tijd zijn dat toegestaan is om navelen te bidden. Dus de tijd die niet toegestaan is om te bidden, mag je geen tahit mazid bidden. Dus als je naar de moskee komt en de maghrib is nog niet. ja, Dan is het haram om tahit mazid te doen. Alle nawafil mag je niet doen. Maakt niet uit, ook al hebben ze redenen. Mag niet. Het is haram. Dat is maar, uh, in de Medic Mesheb. In Saf in Mesheb is Gilef. Maar in Medic Mesheb is haram. Dus vooral als je uh, naar Maghreb komt en de dan van Maghreb is nog niet ingegaan, dan mag je geen taheem zitten. Het is haram. Want de Profeet Sallallahu Alaihi sallam heeft gezegd. ...dat als de zon ondergaat... ...gaat de duivel met zijn horens eronder. En dan gaan mensen zo doen voor die zon. Wij mogen niet... Uh, ...hun imiteren. Niet imiteren van... Uh, ...we aanbidden de zon. Nee. Dat wij Allah aanbidden... ...op het moment dat zij hun... Uh, ...tawarid aanbidden. Daarom mogen wij dat niet doen. Dus daar heet men zit ...een beetje alleen... ...in tijden toegestaan is. En hoe is deze gebed? Hij zegt tweerlijk uit. Voordat je zit, ga je tweerlijk uitbidden. En het is makkelijk om te zitten... ...voordat je dit hebt gebeden. Maar stel je voor, je, je betreedt de moskee... ...en je hebt poodoo, en je wilt gaan zitten... ...en het is toegestaan om te bidden... ...en je gaat zitten. Dan vervalt het niet, dan moet je alsnog gaan... Uh, dan moet je alsnog gaan Tehiyat gaan, gaan, te gaan bidden. Maar, stel je voor Je komt de moskee binnen en de ikama wordt gedaan. Ja? En je gaat Je, je, je sluit aan bij de imam. Dan vervalt Tehiyat en Of bijvoorbeeld Je betreedt de, de moskee De jamaa is al gebeden en niemand meer die jamaa bidt, niet in die moskee, in, in een andere moskee. Want in één moskee mogen er niet meer dan één jamaa gebeden worden, als die moskee een vaste imam heeft. Dus je betreedt de moskee en jamaa is al gebeden en nergens in andere omringde moskeeën is er nog iemand die jamaa bidt. Iedereen heeft al gebeden. Dus je gaat daar bidden, jouw vader, bijvoorbeeld jouw door wil je gaan bidden. Dan hoef je niet tegen al masjid eerst te bidden. Het is moesthaat. Maar als jij gelijk het dochter bidt, dan vervalt tahiyat al masjid Of bijvoorbeeld, ja, de azaan van het dochter is gedaan. En mensen zitten de, de, de, de, de nawafil te bidden voor, voor het dochter, de twee uit of vier uit voor het dochter en jij betreedt de moskee dan kun je intentie doen om en de nafila voor Zohar te bidden gemixt met Tahiyat al-Masjid dan krijg je voorbij de beloning dit is Tahiyat al-Masjid hij heeft alleen uh, hij heeft alleen uh, de imam uh, al imam heeft alleen tot tot later foto bij dus als je zit terwijl je het hoort te bidden dan moet je alsnog bidden, dus het valt niet de rest heb ik toegevoegd van uitleg van Khalil van dezelfde auteur El-Abi Azali en nu spreekt hij over Qiyam Ramadan, Taraweeh hij zegt het is mustahab om Ramadan dus, Qiyam betekent een gebed, omdat we zo lang erin staan, wordt het staan genoemd. Tarawih. Maar bij ons in Europa is het bekend als Tarawih. Dus, het is Mustahab om Tarawih in Ramadan te bidden. Hoe valt 23? Waarom? Want, dit is Ahmed Ahl-Medina. En Omar heeft dit gepraktiseerd in een groep Sahaba. Diegene die zegt: is Bid'a. Neem hem niet serieus. Diegene die zegt 20 rak'a is bid'a. Neem hem niet serieus. Wie het ook mogen zijn. Neem hem niet serieus. Is uh, 23 rak'a. 20 rak'a is tarawih. 23, 7 en witer. Dus de 20 is tarawih. En de 3 is 7 en witer. Bij, bij elkaar 23. In de tijd van Omar gingen ze 20 bidden... Zonder Sjef en wiet. In de tijd van uh, Omar ibn Abdelaziz Aziz. Met Sjef en Witter. zeggen 36, 37. Of 37, 39. En de, de, de, de, de geleden die dat noemde. Hij zei. Dan waren ze net voor feest klaar. Kun je je voorstellen. Hoe zij uh, Tarawih ervaarden. En hoe wij nu Tarawih ervaarden. Je bent net warm geworden voor Tarawih. In Nederland bijna niemand die 20 rek doet. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er 20 rek uit is. Achterkant, je bent nog net warm geworden voor Tarawih. En dan stoppen ze Hier in Engeland, alhamdulillah, hier heb je ahnaf Die houden nog vast aan hun medewerk. Hier hebben we dit jaar, alhamdulillah, 20 rek ervaren. 23. Dus de, in de Melikemet hebben we twee meningen, 23, uh, 37, 39. Maar Imam Dasuqi, hij zegt, de amel, de praktijk van de mensen vandaag is 20, zonder en Hij zegt, het is mijn doep om tarawih alleen thuis te bidden. Is mijn doel. Zolang het in de moskee geprakticeerd wordt. Dus. Als in, als in de moskee genoeg mensen bidden. Dan is het mijn doel. Voor jou. Om alleen thuis te bidden. Met nog een voorwaarde, Dat je het wel gaat bidden. Niet wie je zegt. Nee ik ga niet naar de moskee. Ik ga daar weer thuis bidden. En dan ga je. Ga je, ga je het niet bidden. Nee, dan, dan is het niet mijn doop. Dan moet je, dan, dan, dan is het niet meer mijn doop. Kan je beter naar de, de moskee gaat. Alleen diegene, die, die, die, die het gaat doen en die, hij heeft, uh, wana shitaali fiiliha. Dus hij is gemotiveerd om te bidden. 20 rakat. 23. en twintig, doet. هو من المستحب ايضا الصلاه قبل الظهر كلا ديتس اوف التراويح كوتن كراخت أن انا daarna gaat hij spreken over de nouafil die eh te maken hebben met de vast gebeden hij zegt het is ook mustahab om de nafilah te doen is geen 2 4 hij zegt, daar is geen beperking voor. Hij zegt, dit ligt aan jou, mag je zelf kiezen. Als jij twee voor wilt bidden, twee daarna, twee voor Asr, twee na Maghrib, twee na Isha, kan. Wil je vier voor Doher, vier naar Doher, of twee naast Doher, of vier voor Asr, zes voor Asr, twee voor Asr, naar Maghrib. 2 of 4 of 6 of 20 Maakt niet uit Maar Isha 2 4 maakt niet uit Maar als je in de boeken van Ahadith kijkt Die vooral zijn geschreven Voor dit soort daden Bijvoorbeeld uh, Al-Majal al rabih De winstgeven de, de, de, de lucratieve handel Van imam uh, Volgens mij Ibn Nuhas Ik ben zijn naam vergeten Dimiat in ieder geval. Uh, hij heeft uh, alle Ahadith geciteerd die over dit soort uh, nawafil gaat. Hij heeft over alle goede daden die te maken hebben met, met kennis opdoen, met uh, zek, Zeka, Sadaka, Priamelee, som, Koran, Ziker van alles. Als je daar kijkt, daar heeft hij alleen, dus alleen deze ahadith over Doha, over alles. Als je daar kijkt dan zie je wat de beloningen zijn. En dan kun je zelf kijken wat jij wil. Welke beloning jij wil. En de volgende paragraaf gaat over salaten of sujooden tilawah. En dat wordt een apart lees inshaAllah. Ik wil het zeggen, ik wil wa zeggen, ik wil het zeggen, ik wil